7 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Er worden steeds meer verzoeken gedaan om ongeboren kinderen onder toezicht te stellen. Sinds 2009 is het aantal bijna verdubbeld tot vorig jaar 251 keer. De Raad voor de Kinderbescherming bevestigt een bericht daarover van het EOTV-programma De Vijfde Dag. Volgens de Raad is er tegenwoordig meer aandacht voor de veiligheid van kinderen. Hulpverleners kunnen zich bij de Raad melden als ze zich zorgen maken over de toekomst van een ongeboren kind. Bijvoorbeeld als de moeder verstandelijk gehandicapt is of een psychiatrische stoornis heeft. De rechter kan dan een gezinsvoogd aanstellen die de moeder en het nog ongeboren kind in de gaten houdt. Volgens het EO-TV-programma leidt zo'n ondertoezichtstelling meestal tot een uithuisplaatsing van het kind direct na de geboorte. Huisartsen moeten alleen nog antidepressiva voorschrijven als mensen zo ernstig lijden dat ze niet meer functioneren. Dat schrijft het Nederlands Huisartsengenootschap in een nieuwe richtlijn. Daarin maakt het genootschap onderscheid tussen een echte depressie en depressieve klachten zoals somberheid, moeheid en concentratieverlies. Volgens het NAG blijkt uit onderzoek dat antidepressiva bij lichte klachten niet helpen. Ruim een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Aad Muntz, de bedenker van de slogan Even Apeldoorn bellen, is op 77-jarige leeftijd overleden. Verzekeraar Centraal Beheer Achmea gebruikte sinds het midden van de jaren 80 deze slogan, die regelmatig de reclamepleis prijs de Gouden Lookie won. Muns, die ruim 25 jaar bij verzekeraar Centraal Beheer Achmea werkte, werd in 1993 gekozen tot reclameman van het jaar. In hetzelfde jaar verschenen de memoires van Muns, waarin hij verklapte dat de campagne helemaal niet bedoeld was om mensen werkelijk te laten opbellen. Het weer... Vannacht trekken de buien weg, het wordt een graad of 13. Morgen in de ochtend wat zon, in de middag ontstaan stapelwolken... en komen verspreid over het land buien voor met kans op onweer. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANB, verkeersinformatie De files van de avondspits lossen nu opvallend genoeg snel op... want het was een drukke avondspits. We zien nu nog wel wat files op de A20, de ring van Rotterdam... richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 4 kilometer. De andere kant op voorknopend Ketelplein 3. Dat had te maken met een ongeluk op de A4, maar de rijstroken zijn weer vrij. De A27 naar Breda bij Gorkum nog 4 en de A50 Arnhem richting Os... voor de Waalbrug bij Ewijk, 4 kilometer.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 Denkkracht omzetten in daadkracht. Dat is financieren Anonu. ABN AMRO. De bank Anonu. Holland Festival. Met een weekend ter ere van de 100 ste verjaardag van John Cage. De muziekvernieuwer van de vorige eeuw. Met onder meer Songbooks en Europera 3 en 4. Cage Weekend. Op 9 en 10 juni in Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via hollandfestival.nl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 Onze gast schildert graag wijdse landschappen met zware luchten... diepe horizonten en brede voren in vette klei. Maar hij schildert ook graag mensen die verloren ronddolen in een lege wereld. En het wonderlijke is dat hij nog nooit een grote tentoonstelling in eigen land heeft gehad. Maar dat wordt nu rechtgezet vanaf zaterdag in het Rijksmuseum Twente. Hier is Koen Vermeulen. Uw presentator is Petra Postel. Ja, Als we toch aan het recht zetten zijn, Koen Vermeulen... op de dag dat ik het Rijksmuseum Twente in Enschede bezocht... werd mij duidelijk dat de Raad voor Cultuur vrij beroerd geadviseerd heeft... omtrent de subsidie voor dit museum. Terwijl ik juist zo blij was dat ik dit museum ontdekt had... Wat is daar aan de hand? Kunnen, we daar nog, kunnen wij nog actie gaan voeren, desnoods met z'n tweeën? Nou, als, het, het, het, het, het lijkt mij dat de bevolking van, van Enschede om te beginnen... nu met spandoeken door de straten moet gaan lopen. Want dan krijgen ze ja. gewoon helemaal geen geld meer, hè? begrijp ik. Nou, ze krijgen geld om de collectie te beheren. Ja, dat is een, volgens mij is een heel lang verhaal, maar dat, dat, dat is statutair ooit vastgelegd. En daar kan de overheid dus niet omheen. Dat is ooit afgesproken. Maar het, uh, ik bedoel, dit is een geweldig mooi museum. En, uh, Met een dat, uh, ouderwetse allure. Wetse allure, ja. Ik moet zeggen dat, uh, dat toen ik aan het inrichten was... Uh, uh, ik soms het gevoel had dat ik door het oude Van Abbe liep... of het, uh, het, het oude stedelijk museum. Die, het, uh, daar wil ik maar weer zeggen. Het zijn echt hele mooie klassieke zalen. Ja. Prachtig licht. Uh, Hoog. Heel fris museum. Hoge... Uh, Wanden. Het is echt ja. een schitterend museum. Ja. En ze hebben een ontzettend mooie collectie. Ja. Zowel van middeleeuwse kunst als van hedendaagse kunst. Ja. De helft van het museum wordt nu in beslag genomen door Koen Vermeulen. Je hebt maar liefst negen zalen tot je beschikking gekregen. De andere helft is voor Tate Modern. Althans, bruikleen uit Tate Modern London, nou, denk ik, of niet? Ik denk niet van Modern. Maar dat, oh, ik dacht dit... van Modern. Ja? Ja, ja, nou ja, ja goed. Nee, want die hebben volgens mij alleen Hedendaagse kunst. Ja, nou goed, daar gaan we nog over heen en weer corresponderen. Maar in ieder geval, daar hang jij dus nu in dat museum. Maar wel van de Tate, hoor. Wel van de Tate. Modern en je hebt... Precies, die andere. Zaterdag opent jouw eerste grote overzichtstentoonstelling. En dat doe jij met een judo-demonstratie. Want judo speelt een hele grote rol in je leven en ook in je werk. Komt er terug. Wat ga jij ons bij de opening laten zien? Ja. Uh, je ik was, ik je was, a, ja, ik was, ja, het is voor mij nogal een, een behoorlijke stap uit mijn, uit uit mijn comfortzone. Maar ik ga het toch doen. Uh, judo is heel belangrijk voor me en altijd voor me geweest. Ik, ik ben ermee opgegroeid en ik, ik heb leren vallen, ik heb leren vliegen en, en alles ertussenin. En uh, ik, ik doe het nog, nog steeds uh, twee, drie keer per week. Dus ik ben er heel fanatiek in. Ik vind het eigenlijk een geweldige combinatie. Schilderen en, uh, en judo. Dat is uh, een mooie balans. Um, maar ik heb heel veel houdingen uit het judo en bewegingen... heb ik uh, uh, uh, geïsoleerd en in mijn werk uh, uh, teruggebracht. Dus eigenlijk die houding uit het judo in een andere context geplaatst. Daar kan je misschien ook wel iets van laten zien. Um... Ja, misschien is het sowieso handig om tegen de luisteraars te zeggen... dat ze via koenvermeulen.nl, via de website van jou... Uh, werk kunnen zien terwijl jij hier zit te praten. Want we hebben het over beeldend werk en dit is radio. Ja. Dus we kunnen wel proberen een wereld op te roepen... maar u kunt dus gewoon thuis koenvermeulen.nl de website opzetten. En dan ziet u ook heel veel van het werk. En dan ziet u die bewegingen of die... Die verstillingen, eigenlijk die je maakt, hè, ja. die zie je ja. dan terug. Ja, er is één schilderij waar een, waar een figuur. Het lijkt erop alsof die de grond kust. Maar het is eigenlijk afkomstig van een groet uit het Judo. Dus het is op de knieën en helemaal voorover gebogen. in een. op een groot geel uh, leeg veld. Ja. En dat is rechtstreeks uit, uh, uit het Judo afkomstig. Um, het is dus een heel sterk overduidelijk beeld. Maar toch, uh, als je dat werk ziet, roept dat allerlei uh, hele andere connotaties op. Ja. En uh, dat is ook mijn bedoeling, hoor. Dus ik zou het heel saai vinden als dat gewoon één op één... Oh ja, dat is een groeten. Dat, dat vind ik niet interessant. Het moet een sterk beeld zijn wat uh, vervolgens bij een kijker iets oproept... Ja, en eigenlijk losgezongen is van de werkelijkheid. Helemaal, ja. Want daar gaat het wel degelijk om ja. in jouw werk. En dat ja. zal ook in dit gesprek ongetwijfeld terugkomen. Ja. Nog eventjes naar de judo, hè. Ik wou, je, nou, ik wou je eerst even een fragmentje laten horen... waarvan ik dan denk of hoop oh. dat je dat... Misschien herken je dat, ja. Even luisteren. Zaten, de zesuitzorgkomming is de wereldwijdschampion... no heyshink de toekijwazen. De is Hmm. Weet je wat dit was? Ja, ik denk dat dit de wedstrijd tussen Kaminaga en Geesink is. Goed, 100 punten. Ja. Welk jaar? Uh, 1963. Virus. 64? Virus. 64. Ja. Hij werd kampioen. Ja. ja. Ik heb het vanmiddag even teruggekeken. De Japanners gaan allemaal huilen. Ja. En ja, dat is, dat, is, dat is... Nee, vertel verder. En, en er, springt, er springt iemand de mat op ja. om, om, ja. om Gezing, Anton Gezi ja. te willen feliciteren. En die wordt ja. er nogal nadrukkelijk afgejaagd door uh, Gezi. Ja, hij heeft het ooit eerder meegemaakt. Een jaar daarvoor had hij het meegemaakt dat mensen de mat, de mat op liepen in Parijs. Dus hij had er een beetje ervaring mee. <tus> maar hij wilde dat absoluut voorkomen als hij zou winnen. Dus hij, uh, op het moment dat hij won, het uh, ja, hele land, uh, het was alsof de oorlog weer verloren. Zo, zo is dat ook. Uh, zo werd dat ervaren. Zo werd dat ervaren. Dus de, de, de Budokan zat helemaal afgeladen met mensen. Overigens mocht Japan mocht een, een nieuwe sport inbrengen in het Olympische, uh, uh, op de Olympische Spelen. En zij dachten: met judo zijn we echt, echt onverslaanbaar. En uh, zij, zij uh, hebben dat dus gedaan. En, en Kaminaga was de zwaargewicht. Een waanzinnig goede judoka. En uh, die, die verloor dus van Geesink en het hele land. En was in tranen. Ja. ja, ja. Maar uh, Geesink heeft zich onsterfelijk gemaakt in Japan. Doordat die, die mensen die de mat opstormden, die Europeanen... en misschien ook wel Nederlanders, weet ik niet... Doordat hij ze van de mat af duwde met grote gebaren. Of bewoog met grote gebaren van de Ja, en als, de hij mat groot, af. als hij groot beweegt, dan beweegt hij echt groot. Ja, ja. En dat, dat ja. deden de mensen ook. Ze gingen van de mat af. Ja, ja. Want... En dat was voor de Japanners zo uh, respectvol. dat die, de, de, de, de, de, ja, Het is toch een soort heilig vierkant waar je niet opkomt. Uh, en dat, dat, uh, dat, dat hebben ze nooit vergeten. Is dit, zijn dit nou ook uh, symbolen, rituelen, die, die voor jou van groot belang zijn, bijvoorbeeld in je werk? Ja. ja. Op welke manier manifesteert zich dat? Ja. Nou, ik hou heel erg van allerlei uh, uh, uh, rituelen en verstilde handelingen. Dus. Uh, het, het is eigenlijk heel erg niet-Europees om je bijvoorbeeld met dat judo... Kijk, judo dat, is, dat bij iedereen bekend staat als een keiharde wedstrijdsport. En dat is het ook. Maar je hebt ook nog een andere wereld in dat, binnen dat judo. Dat is, dat is kata. Eigenlijk kunnen die beiden heel goed samen bestaan. En dat is, uh, dat zijn, dat is meer vorm... Uh, dus al die, die worpen, al die bewegingen zijn in een stramien uh, uh, gevormd. Ja. En dat is van begin tot eind is dat helemaal duidelijk. Dus met een ritueel eromheen en iedere voetstap, iedere handeling is vastgelegd. En het wonderlijke is dat je je daar echt werkelijk aan over moet geven. Dus je, je, je moet je helemaal in, dat, uh, in, in die onvrijheid uh, uh, overgeven... totdat je het helemaal onder de knie hebt jaren later, en dan pas krijg je je vrijheid terug eigenlijk. Dan hoef je niet meer over dingen na te denken, dingen gaan vanzelf. Je kunt er eigenlijk een persoonlijke draai aan gaan geven. Maar er gaat heel veel tijd overheen. En de Europese gedachte is eigenlijk precies andersom. Dat je het afdwingt? Nee, je begint meteen met vrijheid. Ja, ja. ja. En waarom staat jou dat zo aan eigenlijk, deze... Ja, ja, ik ben ermee opgegroeid, maar ik merk dat het in. Ik, ik, ik, voor, mijn, voor mijn werk vind ik het ook. Nou ja, achteraf gezien, denk, het heeft ook echt een lange aanloop tijd nodig gehad. En uh, in het begin, ja, ik zat op de Rijksacademie, liep ik uh, iedere dag tegen de muur op. Maar ik ben toch. Uh, ik heb ik het toch doorgezet en ik ben het blijven. Ik heb, ik heb het nooit opgegeven. Ik ben het blijven doen. Totdat. Uh, dat ik mijn weg erin vond. Dus als ik. Misschien is dit te simpel hoor, zoals ik meeredeneer. Maar dus. Jij, jij hebt je eigenlijk aan de rituelen van de schilderkunst. daar heb je aan overgegeven. Die heb je geprobeerd je eigen te maken. En vanaf dat moment. heb je de vrijheid verworven? Ja, misschien wel. Want je bent. Uh, na die rij, je zat in die Rijksacademie in een tijd dat iedereen heel wild in de weer was met video-installaties uh, vooral. Nou, er werd heel veel geschilderd in, uh, in die tijd dat ik erop zat. Jawel, maar het was ja. echt hip om iets met video te doen en zo. Ik bedoel, het schilderen ja, het, was... Het is je later begonnen. Nee, er werd echt, echt heel erg veel oh, geschilderd. Waren, dus je zat gewoon wel in de goede... Ik zat wel in de goede, in de goede, hoek. goede Ja, ik, Mijn grote probleem was toen ik op die Rijksacademie kwam... dat ik enorm... Ik, had een enorme, ik zag ontzettend op tegen kunst en kunstenaars. Dus ik voelde me echt zo klein toen ik op die Rijksacademie binnenkwam. En uh, dat heeft vrij veel tijd gekost om dat los te laten. Hoe kwam dat? Nou, het is iets wat ik nog steeds wel heb. Als ik een goed kunstwerk zie, dan, uh, dan ben ik eigenlijk zo verbaasd... dat een, uh, een mens dat kan maken. Dat vind ik echt zo'n wonder. Dat geldt ook voor muziek, hoor. maar ja. we hebben het nu even over, uh, over uh, beeldende kunst. Ja, dat vind ik echt eigenlijk het uh, hoogst um, um, denkbare, goed kunstwerk. En, en de bewondering legt jou lam, als het ware. Ja, toen wel, ja. En dus? Gewoon stilte? Ja. Terugtrekken? Schulp? Ja, en uh, klein beginnen en, uh, en schulp en uh, daaruit komen, ja, ja. En ook, ja, dat, is, dat is vooral dan heel ingewikkeld. Dat geldt eigenlijk voor iedere kunstacademisch student. Um, als je binnenkomt, is het heel erg uh, moeilijk om je eigen weg te vinden. En uh, te ontdekken wat bij jou hoort. En wat je wil gaan zeggen en wat je wil gaan doen. Ik bedoel iedereen kan wel een goed kunstwerk maken, tussen aanhalingstekens. Ja. Iedereen kan iets maken wat op kunst lijkt. Dat is... Er is iedereen wel toe in staat, denk ik. Maar niet iedereen is er toe in staat om, om te vinden wat uh, dichtbij hem staat... en wat bij hem hoort en uh, wat hij zou kunnen gaan zeggen. Speelde ja. uh, in dit geval bij jou dus mee... Uh, dat je uit een niet-artistiek of niet-gezinnig ja, nest komt? absoluut. Je moeder ja. was uh, huisvrouw en werkstaag, uh, ja. als ik goed geïnformeerd ben. Je vader was conciërge... Ja, klopt. Die heeft daarvoor in de Philipsfabriek gewerkt. Ja. Ja. Dus kunst, dat bestond absoluut niet in onze uh, omgeving. On ons gezin, in, in de wereld omheen. me ja. Ik had wel een hele goede dekenleraar, moet ik zeggen, op de middelbare school. Daar heb ik nog steeds wel contact mee. En, uh, dus, Ik had eigenlijk wel naar de kunstacademie gekund. Maar ik kwam toen op Sint-Joost, was dat. In Breda is dat? Ja, naar de middelbare school er was een voorlichtingsavond en daar was een docent en die zei... Jongens en meisjes, hier moeten jullie echt nooit aan beginnen. <laughs> wat was je dit kunt er... een beetje op de proef gesteld <laughs> of zo? Je kunt hier geen droogbrood mee verdienen. Doe het niet. Dat schijnt bij de Rietveld ook gezegd te worden oh, ja? voor het intakegesprek. Ja, ja, maar ja, goed. Kun je daarmee leven, vragen ze dan. Oh ja, ja. Ik dacht, weet je wat, ik ga naar een leraaropleiding, dan kan ik gewoon... Uh... Overdag later geld verdienen en dan uh, zie ik daarna wel. Ja. En nou gelukkig weer, die, die, die, die leraaropleiding THTX in Tilburg, die pretendeerde eigenlijk een kunstacademie te zijn. Dus ik heb daar hele goede mensen ontmoet. Ja. En je toch... hebt maar een paar mensen nodig eigenlijk om uh, op gang te komen. Ja. Daar was eigenlijk iets in jou gaande, uh, wat er gewoon was. Want anders had je dat. dat uh, uh, ja. had, je, had je dit niet gedaan, had je het niet ja. doorgezet. Ja. Weet jij op welk moment je bij jezelf ontdekte... dat je je leven aan de verbeelding wilde geven? Want dat is het. Ja. nou Blijkbaar, blijkbaar hebben e uh, andere mensen het eerder gezien. Want die hebben me wel echt gestimuleerd om naar Amsterdam te komen. En uh, ook in Tilburg al. Omdat ik al vrij vroeg op pad ging. om uh, in, in mijn eentje ging ik naar Amsterdam toen En alle galeries uh, liep ik af. Of in ieder geval de goede galeries. Um, maar wanneer kwam ik daarachter? Ja, dat heb ik toch pas echt op de, op de, op de Rijksacademie ontdekt. Mm -hmm. ja. En wat ontdekte je eigenlijk? Ontdekte je bijvoorbeeld ja, meteen je, wat je wilde maken? Ja. Uh, nee, dat ging heel langzaam aan. Ik heb toen in die tijd vrij veel een Jan Beuter gehad. En die zei, ja, je kunt, je kunt uh, van, van alles schilderen, wat ik net ook al zei... Maar het gaat erom uh, dat, je iets, dat je weet te ontdekken wat bij jou hoort. Op een gegeven moment vond ik uh, op zolder bij mijn ouders thuis... een boekje met, uh, met kindertekeningen van mijn moeder. En ik heb uit een... Het uh, was een tekening van een, met een, een kerstgroep rondom een kerstal, Een heel lief tekeningetje. Daar heb ik twee figuurtjes, een jongen en een meisje, uitgelicht. En daar heb ik een heel groot schilderij van gemaakt. En eigenlijk was dat wel een begin van... Uh, uh, van het vinden van mijn pad. Ja. ja. Gek genoeg. Want als je kijkt naar het werk dat je hebt gemaakt door de jaren heen... en ook als je daarover praat met bijvoorbeeld kunstcritici... wat wij hebben gedaan dan zie je eigenlijk een heel constant oeuvre. Cornel Bierens hebben we gesproken, kunstcriticus mm -hmm. en schrijver. En die zei, hij heeft een mooie, langzame opbouw van zijn werk gehad. Hij is niet modieus. Eigenlijk komt hij nu pas een beetje naar buiten voor het grote publiek. En ook in Duitsland beleeft hij nu een belangrijke doorbraak. Hij heeft nooit heigerig gehengeld naar aandacht. Hij heeft zich deze aandacht toegeëigend door zichzelf te blijven. En als je modieus bent en wilt scoren... is er altijd een gevaar dat je weer snel weg bent. Hij is iemand van rust en discipline. En dat... Nou, dat past wel helemaal bij dat judo ook. <laughs> ja. het gaat over, dit ja. uur gaat over juda. Ja. Dat is ja, gewoon zo. De sportzomer heeft al ingezet. Ja, de sportzomer zetten wij gewoon vroeg in vandaag. Um, rust en discipline, ja. Want het komt over alsof je ook inderdaad... een beetje als een soort diep, sonoor, brommende dieselmotor... heel constant je werk hebt opgebouwd. Er zit heel veel terug De landschappen, de stadslandschappen... de manier waarop mensen zich verhouden tot die mm -hmm. landschappen. Ja. Dat komt eigenlijk in je hele werk, zie je dat terug, hè? Ja, dat is zo. En ik heb eigenlijk... Ik dacht, ik, het, uh, toen ik begon met, met, met schilderen, dacht ik eigenlijk... Uh, dat iedereen een lineaire ontwikkeling uh, doormaakt. Maar dat heb ik zelf helemaal niet. Ik heb zelf veel meer een cyclische... Uh, ontwikkeling, dus, dus dingen waar ik mee begonnen ben, 15 jaar geleden... die komen nu terug op een andere manier. En zo komt er af en toe een, een onderwerp bij. Maar dat blijft dan meedraaien. Dat kan, nu, dat kan ik nu gebruiken, maar over uh, een paar jaar misschien weer op een andere manier. Mm -hmm. Het is niet zo dat ik, dat ik een jaar of een paar jaar achter elkaar... bepaald soort landschappen schilder. Dat vind ik eigenlijk heel vervelend. Ik wil eigenlijk... Nou, ik wil me verhouden tot de wereld waar ik in sta. En dat wat ik meemaak en dat wat ik zie. En dat wat heel dichtbij is. En dat waar ik, waardoor ik me begeef. Dus soms op reis bijvoorbeeld maak ik dingen mee of zie ik dingen. Dat wil ik allemaal kunnen gebruiken in mijn werk. Dus, dus wat we zien is, is eigenlijk de wereld waarin jij staat, leeft. Ja. Ja. Dat is niet een, een enorme action wereld als ik dan dat werk zo bekijk. Daar zit heel veel... Nee, wie heeft er zo'n leven? Ik weet het niet. <laughs> er zijn hele wilde kunstenaars, zo. Ja, ja. Nee, dat is zo. Ja, er zitten dat, dat zit ja. veel wachtende momenten in. Ja. Uh, mensen met het hoofd naar beneden. We ja. zien ze bijna niet in het gezicht. Ja. Je laat er eigenlijk heel weinig gezichten zien in je werk. Ja. Ze zijn vaak aan het slapen of aan het rusten... of aan het wachten op een trein of op een telefoontje. Of... Ja, Ach, klopt. Dat is... Dus dat is... Ja. Dit hoort bij jou? Ja, dat hoort bij mij. En op de een of andere manier voel ik me daar altijd toe aangetrokken... tot dit soort kleine, kleine onderwerpen eigenlijk. Alhoewel klein, ik vind toch dat, als, als dat wat ik doe... is eigenlijk, ik, ik isoleer mensen uit, uit, een grote, uit een groter geheel. Dus ik vind die onderwerpen vaak in de, in de stad of al reizend. En het valt me altijd op dat als, je, als ik dan mensen isoleer... uit, uit, een, uit een omgeving, dat ze... Um, dan krijgen ze natuurlijk iets heel verstilds over zich in de eerste plaats... maar soms ook iets uh, ontzettend melancholisch. Ja, er zit een zekere tristesse uh, hangt er over jouw werk. Ja, ja, al vind ik wel dat... Kijk, als je bijvoorbeeld die, die Tokyo Dreamer ziet... die jongen die, uh, uh, die zit voorover gebogen uh, op een bankje... In een museum? In een museum. Het is tegenover een schilderij. Dat zie je niet. Het is met een glanzende vloer aan de rechterkant. En het is heel erg kleirobscuur, uh, licht donker. Hij is in slaap gevallen. Hij is in slaap gevallen. En heel veel mensen lezen dat als... Uh, als uh, inderdaad uh, een, een heel trieste figuur. Terwijl... Ik heb ik het dan Tokyo Dreamer genoemd. Dus daar zit in dat hij uh, slaapt. Maar... Als je dat dus niet wees, weet, dan lezen mensen dat vaak als een hele uh, uh, aandoenlijke, uh, uh, trieste gebeurtenis. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niet zo per se bedoeld. Nee, nee. nee, maar dat nee komt... ik, ik, ik ben me er wel van bewust dat mensen dat vaak zo interpreteren. Maar ik, ik, ben, dat, ik, ik ben daar niet nadrukkelijk naar op zoek. Nee. Maar dat komt waarschijnlijk, of tenminste, ik denk dat het komt omdat dat... Ja, je zorgt er eigenlijk wel voor dat wij als toeschouwer uh, op afstand blijven. Ja, dat heb ik altijd, ja. We nee, nee, nee. gaan ook niet mee meezeilen en golven in, een, in de anekdotiek van, van het verhaal. Wat nee, je dat ontbrengt. wil ik ook niet. Dat nee. wil jij niet, nee. waarom wil je dat nee. niet? Ja, dat, dat, het, het, is, het is een beeld. Ik wil geen anekdote. Ik vind het overigens wel heel leuk om bij een schilderij... iets te vertellen van hoe iets ontstaan is. Ja. Maar bij het zien van dat schilderij doet het er helemaal niet toe. Dan moet je het gewoon echt met het beeld doen. Want ik was bij een rondleiding die je gaf aan vrijwilligers van het museum. Allemaal mensen die op vrijwillige basis voor het museum werken, het Rijksmuseum in Twente. En die krijgen dan voorafgaand aan de opening van de expositie van de kunstenaar zelf, tot zover mogelijk, want dan moet hij natuurlijk wel leven. Ja, een, een, een persoonlijke rondleiding. Toen viel mij op dat je echt alles deed om te ontsnappen aan de, aan de vragen die richting oh, de anekdote zo? gingen. Yeah. Dan uh, vroeg iemand van, ja, maar uh, vond je zoon dit leuk om bijvoorbeeld op dit portret te komen? Dat heb ik helemaal niet eens gehoord. Of, uh, of uh, uh, uh, uh, wat, wat dacht die jongen toen of wat vond hij? was er ik gewoon overheen. Nou ja, walsen overheen, jij <laughs> yes, zei de hele tijd. van dat doet eigenlijk niet ter zake. Oh, oké, okay. ja. Yeah. En yeah, toen dacht ik van, hij, hij wil het verhaal er niet bij vertellen. Hij wil gewoon vertellen wat hij gemaakt heeft eigenlijk, ja. hè? ja ja Nou, soms vertel ik er wel een verhaal bij. Maar je vond ja. het misschien ook te... De, de, dan wordt het dan te is plat. Het meer, ja, ik weet niet. Misschien doe ik dat meer in een één-op-één situatie. Ja. Het is eigenlijk best lastig trouwens, hè, om... om over werk te vertellen? Ja, om je eigen, langs je eigen werk rond te leiden, lijkt me. Mm, gaat wel. Nee, dit is wel te doen. dit is te doen. <laughs> ja. nee, het is niet mijn uh, lievelingsding. Nee, maar het gaat wel. Uh, wij hebben uh, Cornel Bierens uh, gevraagd overens, om uh, iets te zeggen... over het werk uh, High Above Ground. Uh, dat is namelijk de, de, de titel van de expositie. Ja. En dat is een heel groot werk uh, wat daar ook te zien is. En uh, we dachten, nou, misschien, misschien uh, komen wij, komen wij op een dieper, uh, in, tot een dieper inzicht. En... Uh, Cornel Bierens. Allereerst zie ik een hoop noorderlicht, een munchachtige Scandinavisch licht. En verder zie je duidelijk invloeden van Caspar David Friedrich... een romantische Duitse landschapsschilder. De centrale figuur zit op een soort van rok. Sterker nog, hij is één met die rots. Friedrich heeft ook een beroemd schilderij met een figuur... dat alleen zit op zo'n rots. Maar de figuren in dit landschap brengen identificatie met zich mee. Normaal kijken personen je vaak aan in de ogen... maar nu kijk je met deze figuren mee... Naar het landschap. Ze brengen jou daarmee op een kleine achterstand. De kleuren die hij gebruikt in het water en de lucht kleven ook aan de jongens. Dat suggereert beweging. En daarmee krijg je een groot verlangen naar dat water... en om dat landschap in te gaan. Dit is dus wat je, als je jouw schilderij onder een apparaat legt... krijg je deze verklaringen erbij. Maar het, zo mooi zou ik het zelf nooit kunnen zeggen. <laughs> nee. Ja. Maar er zit wel iets in wat mij meteen dacht, oh, zo is het dus. Normaal kijk je mensen aan, maar nu... Word je meegenomen. Word je meegenomen ja. door die figuur. En kijk ja. je eigenlijk naar hetzelfde tafereel als de figuren ja. in je schilderij. Ja. En dat is volgens mij wel iets wat echt vermeulen is. Ja. ja. Overigens is dit ook uh, uh, letterlijk zo gebeurd... Want hoe is dit gebeurd? Nou, ik liep achter die figuur aan. <laughs> ik keek mee over hun schouders. En ik keek mee over hun schouders, ja. En ik, ik, uh, uh, over Kasper Daft Friedrich zou, je, zou ik ook kunnen zeggen... dat, dat, is, dat, kan, uh, dat is zo goed, daar, daarna kan uh, niks meer. Dus da, daar zou je ook eigenlijk gewoon... je zou er van af kunnen blijven of je er niet... Uh, en niet die kant op gaan, want uh, dat, dat is zo uitmuntend mm -hmm. uh, gedaan. Mm -hmm. Daar, daar, daar, daar distancieer je, je eigenlijk meteen van? Ja, helemaal, helemaal. Omdat dat eigenlijk als een soort uh, harige aap op je schouder gaat zitten, zo'n reputatie van zo'n grote... Ja, dat, dat zou kunnen. En ik, ik, misschien, ik vind ook iets van mijn generatie hoor, dat we daar uh, uh, uh, vrij van zijn. Dus de, de, de, er kan weer een heleboel. En als ik terugkijk op. Uh, hoe ik begonnen ben, dan is, de, dan is de, de generatie voor mij is ook eigenlijk veel uh, zakelijker en formeler aan het werk geweest en uh, mensen van mijn generatie zijn weer, hebben het weer dichterbij gehaald. Dus ik vind bijvoorbeeld kunstenaars als Wilhelm Sasnal of uh, uh, Thoralf Knoplog, die, die maken weer bijvoorbeeld een schilderij van een nadat ze een weekend naar de camping geweest zijn. En echt een goed schilderij. En dat vind ik uh, eigenlijk een enorme verademing. Dat het gewone dagelijks leven weer... In... Een rol kan spelen ja. in, uh, in, in de kunst, ja. En bedoel je dan ook te zeggen dat de kunstenaars van de generatie daarvoor... zich eigenlijk min of meer vervreemd hebben van het gewone leven? Door wat groter, grotere thema's verder weg... Nou, ik, ik denk dat zij vooral sentimentaliteit wilde voorkomen. Mm -hmm. Dus, dus daar, is, daar is een echte flinke muur opgetrokken. En, en die is nu weer weg. U kunt thuis reageren op deze uitzending via <lacht> onze website radiokunstof.nl En u kunt ook even meekijken. We gaan zo meteen een andere schilderij uitzoeken om, uh, om te behandelen. Koenvermeulen.nl is dus de site van Koenvermeulen... waar u zijn werk op kunt zien nga da da ngro i m m a The Felicity that I hold in my heart Is a pretty good start for us too And if in the world there were only three days, I would find happiness in the blues Mira, look at what you do to me Mira, look at all the fantasy Mira, this is such a lovely way to be. Seen all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way. Esta puta lambe ui ca lambe música fica lambe um bom ca esta escuta lambe oi ca fica lambe oi ca que tanto get what you do Mira, I okay, get all the fantasy. Mira, mira, this is such a love. Me going to a besarte, para darte a moment perfecto. Hay delirio de sentirte en mis brazos recreando los momentos pasados en tu cuarto moment of a Mira Melody Cardo uh, van haar album The Absence. Jesse Singer Songwriter uit de Verenigde Staten. In kunststof ben ik vanavond in gesprek met Koen Vermeulen. Hij is beeldend kunstenaar. Dit jaar is een belangrijk jaar voor zijn werk. Want hij heeft zijn eerste grote muziek. Een museale expositie uh, en die gaat zaterdag open in het Rijksmuseum Twente in Enschede. In München is het afgelopen voorjaar ook een expositie. Nee, die loopt nog. Die loopt nog, hè? maar die ja. is daar geopend ja. in april, meen ik. Uh, er zijn twee catalogie, uh, twee lijvige boeken verschenen over je werk. Nou, dus met een beetje fantasie kunnen we het gewoon het Convermeulejaar noemen. Natuurlijk, gewoon een klein beetje bluf, kan geen kwaad. Uh, High Above Ground hadden we het over. Dat is de titel van de expositie. Dat is ook de titel van het werk waar we het net over hadden. Mensen kunnen meekijken op de site koenvermeulen.nl... als ze willen weten hoe dat werk er dan uitziet. En jij wilde, jij wilde eigenlijk iets zeggen over die titel. Ja, het is de titel van de tentoonstelling. En ik, uh, ik vind eigenlijk dat, dat die, die titel High Above Ground... gaat voor al die werken op. Ja. En ik, ik wil daar eigenlijk mee aangeven dat ik uh, alledaagse onderwerpen wil optillen. Van, uh, eigenlijk van de grond af wil halen. Ja, ja precies. precies. Ja. Ik kan er en niks aan dit... doen. Ik moet meteen weer aan judo, uh, judo denken. Ja, ja. Is dat raar? Nee, helemaal niet. Ik had zelf nog niet bedacht. Maar ja, nee. Sterker nog, ik moet meteen denken aan Yves Klein, de Franse uh, kunstenaar. Ja die uh, uh, op 34-jarige leeftijd uh, kwam te overlijden... maar daarvoor eigenlijk uh, judo en kunst volledig integreerde... als ik het zo mag zeggen. En volgens mij ook probeerde om los te komen van de grond, letterlijk. Hè? Ja, ja. ja hij, uh, hij kon dat op een he hele mooie manier uh, uh, vertellen. Hij zei namelijk dat... De, de, natuurlijk zijn sprong in de leegte. De leap in de void het is een heel beroemd werk. Dat hij ja. van die muur af uh, de, ja. ru, de vrije ruimte, de lege ruimte inspringt. Wat uh, achteraf niet echt was. Hij nou, heeft het ook wel een keer zonder... Zonder houvast gedaan. Zonder dat de mensen hem opvangen uh, gedaan. Maar toen heeft hij zich ook wel behoorlijk uh, geblesseerd. Ja. Ja. Maar dat komt helemaal voort uit het judo. Hij zei over, uh, over judo, zei hij... Voor hem waren de judo-bewegingen. die eindigden altijd in een uh, abstracte en spirituele vorm. En dat gecombineerd met de passie en emotie van het moment. Ja. Dat is natuurlijk heel erg mooi gezegd, maar ook behoorlijk, behoorlijk ingewikkeld. Ja, ja. Jij houdt het wat dat betreft iets simpeler. Nee, maar ik kan het, wel, ik kan het heel, heel kort uitleggen wat, wat hij daarmee bedoelde. Mm -hmm. Hij bedoelde dat, dat je door die, die, die worpen in dat judo... die er in, in tientallen vormen zijn... Mm -hmm. verken je eigenlijk, of je lichaam, de lege ruimte. Dus hij, uh, hij heeft het daar eigenlijk al over vliegen. Het verkennen van de lege ruimte? Ja. Met het dus, lichaam. Ja, je kunt het ook anders zeggen. Hij heeft alle hoeken van de kamer gezien. Ja, ja. Maar... En heeft dit high above ground van jou iets te maken met. met judo of met. Uh, vliegen? Loskomen van de grond? Ja, precies. Ja. Dus ik, ik wil dat die. die, uh, die uh, of dat nou iets met. Ik. Ik, ik geef dus aandacht aan hele uh, kleine onderwerpen... Dus, ja. dus, die, door, denk ik, door de meeste mensen niet eens opgemerkt worden... of gezien of in het voorbijgaan. En probeer dat uh, uh, te, te verwerken in een langduriger moment. Dus uh, dat, wat ik zei, op te tillen. Ja. ja. ja. Uh, daarmee uh, langzaam maar zeker... Uh, wordt dat ook ontdekt en wordt dat geapprecieerd? In Duitsland, in München, waar je, waar je een galerie hebt... en waar een expositie uh, te zien is op dit moment... Uh, is je ster stij, uh, stijgende. Dat kan je gewoon niet anders uh, uh, zeggen. Hoe, hoe is het voor jou om uh, ja, dat het nu uh, zo gaat met je carrière? Dat je nu toch een beetje in een konvermeule terecht bent gekomen... ook al ontken je dat zelf uh, ja, nou. hoofdschuddend? Ja. Nee. Dit is natuurlijk wat ieder kunstenaar heel graag wil. En ik heb er ook altijd naar uitgezien om, om dat ik dit dan zou meemaken. Maar uh, nu dit is gebeurd met die galerie. Het is, ik heb ze vanochtend weer gezien. het is eigenlijk uh, alsof ik ze al jaren ken. Het is heel. Uh, het gaat eigenlijk allemaal heel gemakkelijk. Hoe is dat gegaan? Ho, ho, hoe heeft die doorbraak, als je het zo mag noemen, uh, Nou, het is, is ook gekomen? eigenlijk gekomen door dit boek. Dus dat, dat, dat uh, Nederlands Engelse boek. Mm. De samenstelster, Marente Bloemheuvel, die vroeg op een bepaald moment aan me... Uh, Godkoen, het zou wel ontzettend leuk zijn uh, als er een buitenlandse auteur ook een stuk zou schrijven. Uh, Wie kent jouw werk? Dus, uh, toen heb ik de naam van Ulrich Bischof genoemd. Maar daar ook bij gezegd, van, die durf ik absoluut niet te vragen. <lacht> Ze zei, dat gaan we dus wel doen. En uh, het is eigenlijk door haar dat, uh, dat we hem uh, hebben aangeschreven om een stuk te schrijven voor het boek... Maar hij reageerde ontzettend enthousiast en kwam meteen een paar dagen naar mijn atelier toe. En wat ik al helemaal niet verwachtte was dat, uh, dat hij uh, het grote werk Tokyo Dreamer kocht. En later heeft hij nog twee werken voor de collectie aangekocht. Ja, want die aankoop van Tokyo Dreamer, dat is eigenlijk een breken of een, een doorbraak, uh, ja. heeft dat betekend ja. voor jou, uh, ja. in jouw uh, carrière. Ja, ja. Nou, het is een heel belangrijk museum in Dresden. Het, ja. het is heel geweldig dat dat werk daar terecht is gekomen. Ja. Hij maakt een vergelijking met Mondria in zijn stuk. Ja, dat klopt. Ja. Hoe, is, hoe ja. is dat voor zo'n bescheiden man als jij om ja. dat te lezen? Nou, ik vind, ik vind Mondria best oké, okay, hoor. Ik vind Mondria best oké. Okay. Dat mag je op je tegel ja. zetten straks. ja. ja. Nou, Mondriaan die bewonder ik vooral eigenlijk uh, uit, uit, in, in, met zijn werk uit die periode 1909-1910. Uh -huh. Waarin hij in Zee, Zeeland heeft gewerkt. En uh, ja, dat zijn echt... Daar tilt hij ook eigenlijk de werkelijkheid op, vind ik. Dat, die zijn, dat zijn echt zulke ongelooflijk mooie... Uh, ja, ter... prikkelende werken. Terwijl jij en... je praat, blader jij ook door ja. het boek om mij iets nou, te laten ik vind, zien? Ik, ik vind die werken waar hij heel uh, uh, bekend en beroemd is geworden. waar hij mee beroemd is geworden. dat zijn natuurlijk hele belangrijke werken en helemaal voor die tijd. Maar het zijn vooral die, die, uh, die, die vroege werken die me het meest interesseren. Ja, en waar je je dus blijkbaar ook het meest ja. verwant mee voelt. Ja. ja. ja. Deze, deze man heeft, heeft jouw werk ontdekt, heeft het aangekocht voor het museum. Uh, wat betekent dat nu voor jouw carrière eigenlijk in praktische zin? Die Duitse nou, gek genoeg, belangstelling. Eh, eh, eh, kwam, heeft hij ook een, een, dus die galerie in, in München eh, gevraagd om eens naar mijn werk te gaan kijken. Dus het is eigenlijk ook weer via hem dat die galerie naar me toegekomen is. En... En, en wat zo voor... is dat contact tot stand gekomen. En hoe, hoe, is die, hoe is die Duitse kunstwereld? Hoe, hoe gaat die met jou om? Ik, ik heb het idee in. Uh, nou we zijn een, uh, een paar weken in. Of ik, ik, was, ik was laatst met mevrouw een week in, uh, in München. En ik heb het idee dat, dat kunst daar een veel, uh, veel meer bij het leven hoort, bij het dagelijks leven ook. Ze dus zijn in, in, in het centrum van de stad zo'n honderd galeries en talloze musea met uh, de ene blockbuster naar de andere. Dat je je afvraagt, waarom wij, hebben wij niet één zo'n tentoonstelling? Mm -hmm. Dus echt, uh, ja, kunst leeft daar enorm. Ja. Nee. Deze galerie heeft een, een, een prachtige ruimte tegenover de Pinacotheek de Moderne. Maar ze hebben ook nog een, een kleine galerie in een nieuw winkelcentrum, Fumfheuven. Uh, dat is een, een prachtige winkelcentrum door Herzog en de Meuron vormgegeven. Mm. En ja, dat zie je bijna ondenkbaar maar je ziet daar op verschillende plekken in dat winkelcentrum... Uh, kunstwerken van echt grote kunstenaars. Dus van Eliasson is daar een plein met een gigantische bol. En uh, op de vloer zijn uh, straatte, uh, straattegels, zijn grote uh, tegels van uh, Thomas Roof. En mm. dus, dat, dat hoort er echt bij. En daar hebben ze ook een kleine galerie. En dat is dus de midden van allerlei hele chique winkels. Ja. En, Het en... fungeert een beetje als een opstap. Dus mensen die daar dan werk zien... die gaan vaak ook weer naar die grotere galerie toe. Had je, heb je dat Duitsland uh, nodig gehad eigenlijk om nu... Want nu kom je eigenlijk zelf met je werk ook enigszins van de grond. Hè? Ik bedoel, het was al jaren gaande je werd al aangekocht enzovoort. Maar nu gebeurt toch echt iets anders? Nou, het is al in Nederland altijd heel goed gegaan. Het is alleen voor, voor, een, voor een Nederlands kunstenaar... is het echt heel moeilijk om uh, over de grenzen een, een plek te vinden... Uh, en dan vooral een vaste plek. Dus mensen die waar je een blijvend contact mee houdt... en die waar je mee gaat werken. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Uh... Tja, het is eigenlijk weer, denk ik ook weer hetzelfde verhaal als... Uh, je gaat niet met een mapje langs uh, een galerie in Nederland. En het is ook zo dat als uh, galeriehouders uit Nederland... je uh, je ergens brengen op een beurs. Dat, dat, dat, het zijn natuurlijk ook allemaal concurrenten van elkaar. Dus dat, dat, dat, Je komt niet zomaar van de ene plek naar de, naar, naar de andere. Ja. of Je bent niet zomaar aan het samenwerken. En Heeft het ook met, met jouzelf te maken? Met, met uh, uh, die jongen die je in het begin van de uitzending beschreef... namelijk iemand die niet zo heel makkelijk hoog van de toren blaast... dat hij iets heel goed kan? Nee, dat denk ik niet. Of ben je, daar, uh, ben je, ben je dat ontgroeid... Nou, ik ben niet uh, contactvreemd, dus als ik mensen op mijn Atelier krijg, dan, uh, dan gaat dat wel goed. Nee, maar je beschreef jezelf als een jongen die in het begin nogal last had van bewondering. Ja. Last had van ja. bewondering. Ja, nee, dat is wel veranderd. Ja. Dus daar heb je je wel aan, aan ja. kunnen. en ik heb ook wel gemerkt dat. Kijk, bijvoorbeeld om dit boek te maken. heb, heb ik gewoon zelf ook echt een paar stappen moeten zetten die ik niet. Uh, ik was niet gewend om dat uh, te doen. Mm -hmm. Dus. Eigenlijk het, het idee dat je naar een mu je, er wordt een grote tentoonstelling wordt aangeboden... en dan het idee dat er maar een boek bij gemaakt wordt... dat is in Nederland toch in ieder geval geen verzelfsprekendheid meer. Dus als je een boek dan wil maken en het museum kan het niet uh, uh, produceren... Ja, dan uh, het, moet je naar een uitgever stappen en mm -hmm. uh, contact zoeken. Dus dat, dat zijn stappen die voor kunstenaars toch niet heel... Uh, gewoon zijn. Nee, en die stap heb je allemaal ja. nu gemaakt. Ja. Ja. Heb jij het idee dat, uh, want het is vrij bijzonder als je een museum je belt met een mededeling dat je negen zalen mag. Uh, ja, het is gegroeid, maar, uh, ja. maar toch. Uh, of wat hadden denk. ze eerst gewoon één kas beloofd? Nee, nee dat niet het hoor, Mijn heel... het waren er eerst zeven geloof ik. En ja. het, het is de, deze week nog gegroeid zelfs. Oh, echt waar? Ja. <laughs> er was meer werk dan, dan zaal. Ja, misschien wel. Ja, Wat er dan wel, ja. ook van Tate ja. is, is gewoon een klein beetje ja. bovenop elkaar. Ja. Nee, dat is eigenlijk, de Tate is eigenlijk het hart van het museum. En, en die, mijn tentoonstelling gaat daar dan eromheen. Hè? eromheen. Ja. Dat is eigenlijk heel mooi uh, ja. ingericht zo. Ja. Wat gebeurde er toen, toen, toen jij dat aangeboden kreeg, die plek? Dat is vrij uniek in Nederland, toch? Zo'n grote expositie. Ja. ja, dat is heel wonderlijk, maar... Ik val, ik val toch niet van mijn stoel af van dit soort grote dingen. Dus de ja, misschien is dat de nuchterheid van mijn afkomst. Ik was natuurlijk heel erg blij mee. Ja, maar je bleef gewoon heel rustig ademhalen. Ja, ja rustig blijven ademhalen. Wat? Want je vindt ook dat dat een noodzaak is. Of een, uh... Ja. En anders gaat je omgeving hier wel wijzen op. Uh... Ja, en ik ben toch ook een hele uh, constante werker. Dus ik. Uh... Het, het is bij mij nooit zo dat als er een tentoonstelling komt... dat ik dan ineens uh, drie keer een slag in de rond uh, moet gaan werken. Ik werk heel uh, constant. Het is eigenlijk heel erg uh, een negen tot 5 er bijna. Ja, ja, bijna op een ambtelijke manier. Ja, ja? Nou, ambtelijk maar. Maar gewoon met het brood onder de ja. snelbinders naar ja. het atelier? Nou ja, goed, kijk, het, het zou anders zijn als ik geen kinderen zou hebben. Dan zou ik waarschijnlijk niet om negen uur beginnen. Maar ik breng de kinderen naar school en dan... Ben ik ben 9 uur aan het werk. Ja, ja. nou prettig toch? Ja. Er, er komt een reactie binnen van een luisteraar, uh, Flore Siebeling, die schrijft. Ik geniet van de schitterende schilderijen. Het lijken aquarellen, heel fragiel. Schildert Koen aan de hand van foto's, want ze zien er zo fotografisch uit? Is niet zo'n gekke vraag. Ja, nee, het is een hele goede vraag. Ja. Ja. Ik begin altijd met het maken van snapshots onderweg. Dus waar ik ben, dan in het voorbijgaan neem ik vaak foto's. Um, dat kan als ik me door een stad beweeg, maar dat kan bijvoorbeeld ook vanuit een auto. Ik hou heel erg van foto's van landschappen vanuit een auto genomen. Ja, waar, waar beweging ik, in zit. Ja, maar de foto eigenlijk onscherp en uit elkaar getrokken. En waar eigenlijk al iets van verf in te zien is. Mm -hmm. Ja, de streken van, van ja. de kwast als het ware. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus je werkt met die snapshots, maar in je vroegere werk was de foto wat meer als foto. Je bent ooit begonnen echt met foto's, toch? Waarin de foto nog veel, uh, waarin je dichter bij de foto bleef, dacht ik? Nee. Nee? Nee. Of ben ik nu gewoon in de warmere <laughs> nee, <antrecut>? altijd <laughs> Dat zou kunnen. Ja. Nee, dus de foto heeft. Je bent altijd gaan werken naar foto. Nou, aanvankelijk. Dit is, zo in die tijd, Rijksacademie net daarna... werkte ik veel met gevonden materiaal. Dus knipte ik uit uh, tijdschriften. Uh, kranten, maakte ik collages, dat ja. stelde ik samen... en van daaruit ging ik werken. En dat, dat is me heel snel tegen gaan staan, eigenlijk. Omdat ik... Ik, had, ik, ik vond het te veel tweedehands materiaal. Ik wilde gewoon mijn eigen materiaal gebruiken. Ja. Dus ik ben zelf uh, veel gaan fotograferen. En het is niet mijn bedoeling om een foto... Uh, na het, het moet wel echt een schilderij worden. Maar ik... ik, ik ja, dat, dat, dat, dat, dat figuratieve, dat realisme vanuit de fotografie... daar gebruik ik wel delen van. Ik, of ik haal er ook weer een heleboel uit, dus ik haal een heleboel ruis eruit. En ik probeer dingen op te voeren, zowel in vorm als in, in kleuren... of andere kleuren erbij te halen, of soms andere achtergronden. Of ik probeer van alles. Maar die fotografie werkt wat dat betreft... Heel goed. Dus je probeert het ook uiteindelijk weer los te zingen, als ja. het ware, van, ja. Ja. van de originele ja. foto van het snapshot. Ja. Daar gebruik ik ook wel wat stappen voor, hoor. Dus, dus tussen een snapshot, een collage en een schilderij maak ik werk op papier. En dat is eigenlijk vrij essentieel. Daarin wordt het behoorlijk losgezongen. Ik werk op papier eigenlijk een stuk vrijer dan in zo'n groot schilderij. Ja. Dat is veel planmatiger. Het moet ook wel. Ik kan niet uh, met een losse pols... of nou, misschien gebeurt het wel met een losse pols... maar ik kan niet zomaar een schilderij van 3 bij 2 meter een... nee, beginnen. Nee, het zijn heb grote ik echt werken. voorbereidend werk gedaan. Ja, ja, een zijn... van die werken, die is heel, heel grappig hoe, dat, hoe, hoe zich dat ontwikkeld heeft... dat is dat fotograferende meisje. Ja. Kun je vertellen hoe dat is ontstaan? Dat is een meisje wat staat te fotograferen. Ja. En ze heeft een heel mooi jurkje aan. Dat is wel heel erg zwart. Bijge... Heel, erg, heel ja. erg bijgebleven, dat jurkje. Ja. Nou, het is eigenlijk een hele platte vorm, dat jurkje. Het is, het is heel erg plat-zwart. Ja. ja. Maar goed, ik zag, ik zag een keer op een, uh, een groot plein in Frankfurt. Uh, uh, dat is altijd op een plein, er bewegen allerlei mensen. En er waren twee oudere Aziatische mensen. En die, die hielden elkaar op een hele uh, uh, aparte manier vast. Dus ze uh, sloegen de armen om elkaar. Maar daarna gingen ze door de knieën. Het zag er heel merkwaardige houding. Ik zag er uit. Ik dacht, dat, daar maak ik een fotootje van. Dus dat had ik gedaan. En zoals dat meestal gaat, uh, ik, ik zag het later op het Atelier. Wel grappige foto, maar daar kon ik eigenlijk verder niks mee. En veel later, dat was misschien wel twee jaar later of zo kwam die foto nog eens een keer voorbij. En dat vind ik wel het leuke aan snapshotfotografie, hoor. Dat je soms op een tweede of derde blik... nog eens iets heel anders op een foto ontdekt. Mm. Dus ik zag die uh, hurkende mensen. Maar daarboven was heel klein... denk een centimeter groot of zo... Op dat fotootje... Uh, die fotograferende figuur. Dus dat meisje. En die zat helemaal vastgeplakt aan de bovenkant van die foto... waar de stad eigenlijk begon. Dus... Uh, Bijna als een... Zoals je een repoussoir werd, dat vroeger genoemd... Een, een entree in een schilderij... hangt dit meisje bijna uh, aan de bovenkant van dat schilderij vastgeplakt. Ja. Ben je hem nu aan het opzoeken? Ja. Weet je waar hij staat? Ja, ik heb ik zo gevonden, denk ik. Um, ja, nou op zich. Dat is altijd zo. Ja, god. Als je iets op de radio live moet opzoeken. Ja. Ga je dus ik zoeken. heb die mensen eraf er geknipt. En ik heb een, een, vanuit een heel klein detail. Uh, ben ik een uh, schilderij gaan maken. En heb je dat meisje eigenlijk uh, naar de voorgrond gehaald? Ja. En nu fotografeert ze ons. Ja, precies. Ja. En, je, en hebt wat er losgezongen, je hebt er dus ook weer helemaal losgezongen van, van het verhaal. Ja. ja. En wat je aan de bovenkant ziet, dat zijn eigenlijk. Heel erg uh, teruggebracht tot een paar vormen. Maar je ziet een paar uh, benen en een stukje van, van een bankje. En eigenlijk ook nog een, uh, het zitdeel van een bankje. Maar het is dat ik dat nu vertel. Maar dat zou je waarschijnlijk helemaal niet eens zo nee. herkennen. Nee. Maar als formeel element, dus dat blauwe veld met uh, die rand daar bovenaan... waar die figuur aan geplakt zit, eigenlijk, werkt dat wat, wat mij, ja, en, maar wat ook bijzonder is, is dat zij ons natuurlijk uh, in de kijker heeft. Ja. Ja. En daarin uh, zit weer, uh, ja, zonder dat, dat je iemand in het gezicht kunt kijken, zit daar toch weer in het... Ja, ik zoek eigenlijk altijd naar uh, houdingen van mensen. In plaats van, ik, ik, ik doe eigenlijk vrijwel nooit iets met uh, psychologie in een gezicht of nee. een uitdrukking in een gezicht. Vind je dat ja, vind... flauw of, of, of, nou, of sentimenteel? Nee, nee. Vind je dat sentimenteel misschien? Nee, dat weet ik niet. Er komt ook wel eens een portret, maar dan dan, dan begeef ik me toch eigenlijk ook niet in dat psychologische vlak. Ik vind, ik, ik vind het veel interessanter als een mens zich uitdrukt door middel van een gebaar of een houding. Ja. Net zo goed als dat je ook geen statements doet met je, met je schilderijen. Geen, geen grote statements. Geen grote nee. statements. Misschien nee. over kleine dingen nee. wel, maar niet over grote politieke kwesties. en dergelijke. Nee, dergelijk. nee ik gelo eigenlijk geloof ik daar ook niet zo in. Tenminste, voor, eh, voor mezelf dan. Hè. En misschien ook wel voor de Nederlandse kunst in het algemeen. Dat is wel heel erg generaliserend. Maar nou ja. ik, vind, ik vind de lijn vanaf Vermeer, die zich bezig hield met... Eh, Hele kleine alledaagse onderwerpen naar uh, uh, mensen die dat nu ook doen. Uh, vanuit de nabijheid werken. Dat vind ik een hele interessante. Maar daartegenover staat bijvoorbeeld dat... Uh, ik zag ooit op een kunstbeurs... dat was denk ik twee weken na die vreselijke beelden... die de wereld overging van de Abu Ghraib-gevangenis. Met, ja. die, met die man met die kap over het hoofd en dan met die elektriciteitsdraad. Ja, die martelingen. Ja. Twee weken later zag ik op een kunstbeurs... wel vier kunstenaars die dat beeld hadden gebruikt. En dat, daar geloof ik niet in. Nou, sterker nog, je wacht er misschien wel van, of niet? Of, ja, natuurlijk. Ik, en ik Zeker als maar je er vier achter elkaar ja, zit op Nee, maar beurs. Ik begrijp die walging ook. En de, dat, allemaal, dat, dat wat het oproept en dat je er iets mee doet... dat begrijp ik allemaal. En maar zo letterlijk vertalen in een kunstwerk, dat begrijp ja, ik. Ja, en ik weet ook niet of je vanaf, vanaf die afstand... vanuit je comfortabele atelier in Amsterdam... of je daar nou zo'n groot statement van zou kunnen maken. Ja. Jij mag nu aan je tegel gaan werken. En, want we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. En dat betekent dat jij een tegel gaat bewerken... en dat hij dan later heel erg veel geld waard wordt... Dus dat ik hem gewoon stiekem mee naar huis neem. Want dan kan ik namelijk even vertellen... dat iets wat uw luisteraars waarschijnlijk al lang heeft gehoord... is dat morgen de sportzomer begint op Radio 1. Uh, dat betekent dat de titel Kunststof even de ijskast ingaat... tot maandag 13 uh, augustus, maar geen nood... want de redactie van Kunststof maakt tijdens de sportzomer... het programma De Cultuurzomer op elke dinsdag woensdag en donderdagavond, half acht, Radio 1. Waarvan de eerste op dinsdag 19 juni geheel en al gewijd aan het Holland Festival. Wat staat er op je tegel? Beter een rietstengel dan een boom. Ook alweer zo Japans. Ja, dat geldt voor de kunstsituatie in het algemeen. Ja. Als er een storm over je heen komt, dan gaat de boom om... en een rietstengel die veert weer op. 9 tot en met 9 juni tot en met 30 september in het Rijksmuseum in Twente. En zometeen twee dingen na 8 uur. Dank meneer Vermeulen, dit was aflevering 2486. En wij nemen tijdelijk afscheid van u vanwege het EK voetbal. Ja, vanwege het EK voetbal. Tuurlijk. Het EK voetbal, EK voetbal, EK voetbal. Een prettig weekend en tot later. Radio 1. Kens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 Bent u IT'er of computergebruiker en zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. Computerboek.nl. Compleet en snel. Ben jij klaar om zaken te doen? UPC Business wel. Met zakelijk internet tot 120 MB. Ga naar Business.nl of bel 088-1212-000. Dit is Radio 1.